Minister Schippers van Sport gaat eind deze maand... naar de Russian Open Games voor homo's in Moskou. Daaraan doen zo'n 100 sporters mee uit Rusland en uit andere landen. De minister zal van 28 februari tot en met 1 maart bij deze Spelen zijn. Het is een kleinschalige gebeurtenis, geen groot evenement... zegt correspondent David-Jan Godfra. Het onderstreept vooral dat Nederland steun wil betuigen... aan de homogemeenschap in Rusland. De penningmeester van Begrafenisvereniging Helpt Elkander in Denenkamp... blijkt er vandoor te zijn met de hele kas. Tot nu toe dacht de vereniging dat hij vorig jaar 23.000 euro had ontvreemd. Dat blijkt zeker 500.000 euro te zijn. Tegen de penningmeester is begin vorige maand aangifte gedaan. Hij is in de gemeente Dinkelland ook raadslid voor de partij Lokaal Dinkelland. Toen de diefstal aan het licht kwam, verdween hij naar Zwitserland. Inmiddels is hij onvindbaar.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 met Ronald Boat. Goedenavond, de kop is eraf. 22e zemlijke olympijske igra in Sochi... объявляю открытыми. De winterspelen van Sochi zijn officieel geopend. Schaatser Wouter Onderhoofd is bij ons de gast... om vooruit te blikken op de eerste schaatsdag. De vijf kilometer morgen bij de mannen. Wouter, hoeveel medailles gaat Nederland morgen halen? Ik denk uh, twee. Goud en zilver? Goud en zilver, ja. Later veel meer over de winterspelen. Maar ook uitgebreid aandacht voor de Eredivisie. Guus Hiddink steekt PSV-trainer Filip Cocu de helpende hand toe. Philip is leidend in deze. <kijkt> en uh, daar waar hij wat wil sparen, wat hulp nodig heeft. Uh, en wat tegen hem aan wil houden, daar ben ik beschikbaar. En vijf eredivisiewedstrijden moeten de volgende maand wijken. voor de nucleaire top in Den Haag. U hoort het allemaal tot 11 uur in NOS langs de lijn. We beginnen met het voetbal van vanavond. Vitesse Aro, het werd 0-0. Richard van der Made keek naar de wedstrijd. Haakt Vitesse nu definitief af, Richard? Ja, daar lijkt het wel op. Want Vitesse heeft natuurlijk afgelopen dinsdag ook al verloren van AZ. Toen was het ook allemaal niet best. En vandaag was het echt ronduit belabberd. Ja, en beide keren thuis, dat is toch ook wel uh, opvallend. Uh, Vitesse heeft uh, uit tot nu toe veel beter gevoetbald... en ook betere resultaten gehaald dan, uh, dan in thuiswedstrijden. Nee, het was vanavond tegen uh, ADO Den Haag dat natuurlijk uh, vecht tegen degradatie. Was het echt uh, vaak niet om aan te gluren, zo slecht uh, speelde Vitesse. Ze zijn nu op vier punten gekomen van Ajax... maar dat heeft natuurlijk uh, komend weekend nog een uh, wedstrijd te goed. Kan als het wint bij Pek Zwolle het verschil uh, naar zeven punten tillen. Ja, en dan wordt het voor uh, Vitesse, zeker in deze vorm... wordt het gewoon heel, heel erg lastig. Dus ik denk inderdaad dat Vitesse in één week tijd... in eigenlijk vier dagen is afgehaakt in de strijd om het landskampioenschap. En wat liep er niet vanavond tegen ADO? Uh, je zei, het ging niet echt lekker, uh, maar geen kans ook? Heel erg weinig. Alleen in de slotfase met wat opportunistisch voetbal. Toen Mike Havana nog in de ploeg kwam. Maar uh, ja, heel weinig werd er afgedwongen door de ploeg van Peter Bos. Het zit gewoon muurvast. De vastigheden in het positiespel. Dat Vitesse zo kenmerkte in de eerste seizoenshelft. In de maanden uh, oktober en november uh, vooral. Dat is helemaal, helemaal weg. Vitesse had vanavond ook weer ruzie met de bal. Piazon bijvoorbeeld. De topscorer van Vitesse met elf goals. Is geen schim meer van de speler uit de eerste seizoenshelft. Toen hij echt prachtig Staaltjes, voetbal liet zien, toen scoorde hij, toen was hij dreigend. Maar ook daar is helemaal niets meer van over. Nee, het, het, het lijkt er gewoon niet meer op. We hebben het uh, natuurlijk tot nu toe alleen maar over Vitesse. Maar voor ADO is het een heel goede prestatie. Een uitwedstrijd uh, in Arnhem met 0-0 gelijkspelen. Uh, en bij ADO is het natuurlijk de afgelopen dagen heel wat gebeurd. Maurice Stijn die ontslagen is. Uh, Henk Vrezen die het moest overnemen. Voor hem is het een geweldig debuut. Ja, het is een prima opsteker inderdaad voor Henk Vrezen... die hier natuurlijk niet vanavond naartoe is gekomen... met Ado Den Haag voor de schoonheidsprijs. Hij wilde eerst ervoor zorgen dat het achterin in elk geval dicht bleef. Nou ja, daar is hij uitmuntend in geslaagd. Zelfs heeft Ado Den Haag hier in Gelderdoom de beste kans gekregen... om nog een doelpunt te maken. Fantastische kans voor Danny Bakker, maar Veldhuizen... met een fabelachtige reflex hield Vitesse toen nog op de been. Ja, het is voor Ado Den Haag inderdaad een, een prima resultaat. Een puntje pakken hier in, in Arnhem. Het zal nog heel moeilijk worden, want het elftal loopt absoluut niet over van kwaliteit. Maar ze hebben ervoor gevochten, keihard voor gestreden. Dat deden ze volgens mij onder Maurice Stijn ook altijd wel. Goed voetbal was er niet echt, van beide kanten niet. Maar met een puntje kun je toch hier prima weg gaan, denk ik, uit Arnhem. En het verdedigen ging ze goed af of veel overtredingen ook moeten maken? Ja, dat, dat dan toch weer wel. Ik heb een enorme... Uh, onbezuisde actie gezien bijvoorbeeld... van Beugelsdijk. Nu staat hij daar wel bekend om. Doet hij wel vaker. Het, ja, dat, is... ja, dat was bijvoorbeeld... in het thuiswedstrijd, kan ik me nog herinneren... tegen Feyenoord, om ook maar eens iets te noemen. Maar die kegelde Ibarra... die het toch bijna door was... kegelde de, de Ecuadorianen omver. Daar kreeg hij geel voor. Dat had ook rood kunnen zijn. Ik heb nog wel meer veel... Gemene overtredingen gezien, maar ook aan de kant van uh, Vitesse... waar de frustraties ook hoog opliepen. Maar goed, we kennen Henk Vrezer als speler van vroeger. De, de trainer dus nu van Aro Den Haag. Toen ging hij ook al vaak over het randje. En met vechtvoetbal zal Aro het moeten proberen te redden. En uh, je ziet dat uh, zeker terug nu uh, bij de ploeg van uh, Aro van, uh, Den Haag. Rizit van der Maarden vanuit Arnhem. Vijf eredivisiewedstrijden en tweede wels uit de eerste divisie... kunnen niet gespeeld worden in het weekend van 21, 22 en 23 maart. De nucleaire top gooit roet in het eten. Er is te weinig politie beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Het gaat onder andere om de wedstrijden RKC Ajax... Heracles Feyenoord en FC Twente tegen ADO Den Haag. De manager competitiezaken Gijs de Jong van de KNVB... is teleurgesteld over het besluit van burgemeesters, de politie... en het ministerie van Veiligheid en Justitie.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 ook nog eens waarschijnlijk in, uh, in Rusland... waardoor die wedstrijden uh, ze, of voor half zes moeten zijn afgelopen... en we dus om kwart voor vier s middags uh, al aan moeten vangen met deze wedstrijden. Gijs de Jong en de KNVB is dus not amused. Maar volgens de burgemeesters van de speelsteden... is het echt niet mogelijk om te voetballen met zo weinig beschikbare agenten. Burgemeester Den Oudsten van Enschede vraagt dan ook om begrip. Kijk, ik vind het op zichzelf ook acceptabel als er zo'n enorme landelijke uh, veiligheidssituatie optreedt. Dat, uh, dat er veel politie voor beschikbaar is. Dat wij dus op dat moment minder over politie kunnen beschikken. Uh, en uh, zeker over ME, daar is de politie ook altijd helder in geweest. ME inzetten is en dat vind ik niet mogelijk. En dat maakt dus ook dat, uh, dat voor die wedstrijden... waar die ME eigenlijk, inzet eigenlijk zeker achter de hand gehouden moet worden. Dat er dus ook niet gespeeld gaat worden. Burgemeester en oudste van, Oudsten van en FC Twente is dus ook de dupe van die nucleaire top. Want uh, twente ado wordt verplaatst naar woensdag 2 april om kwart voor vier smiddags. Trainer Michel Jansen maakt er zich op voorhand niet al te druk over. Nou, je volgt het. Ik kreeg het net toevallig te horen dat die wedstrijd nu definitief na 2 april is. En uh, ja, moet maar eens kijken hoe, uh, hoe we daarmee omgaan. Tijdens hebben ze in ieder geval wel heel erg ongunstig om een stadion vol te krijgen. Ja, is dat het enige? Heeft het heel veel impact? Ja. Keren, wat dat betreft moet je het programma even, even weer goed nakijken. Maar midweek spelen in een, in een, in een programma is nooit, nooit gunstig. Dus in die zin zijn we er sowieso op voorhand al niet blij mee. Maar ja, in dit soort situaties heb je niet zo heel veel te vertellen. Moet je het gewoon doen. Ja, KVB is niet blij. Weet ik. En jullie zeggen, en wij, nou, ja, je hebt er uiteindelijk mee te dealen. Ja, wij kunnen er niets mee. Keren, je doet het liever niet. Je speelt gewoon liever je wedstrijden op, op, op de data waarop, waar ze op voorhand op gepland waren. Maar ja, uiteindelijk blijkt dat heel moeilijk te zijn. En dat zijn Michel Jansen, de trainer van FC Twente... tegen Ragnar Niemeyer. Van Twente naar PSV, want Guus Hiddink gaat daar Philip Cocu helpen. De trainer heeft de directie gevraagd... of hij het contract met Hiddink kon intensiveren. De directie ging akkoord en Cocu is blij met de hulp van Hiddink. Ik heb telefonisch contact met hem, met hem gehad... en hij is wel eens een aantal keren hier geweest. Mm -hmm. Ik denk dat iemand met, met zijn ervaring in het voetbal... die alles heeft meegemaakt, die ik zelf... Heel, heel goed ken uh, dat we daar eigenlijk heel blij mee moeten zijn dat hij uh, nu in de gelegenheid is, uh, wat hiervoor natuurlijk niet zo was, om, uh, om dit te doen en uh, dit ook te willen doen. En, ja, ik denk dat dat voor mij als trainer of als spelers of overige stafleden en de club ja, uh, alleen maar iets heel positiefs is en daar zijn we blij mee. Je kan het zien als, uh, ja, laat ik zeggen, het, het sparren hè, over uh, het, het trainersvak, uh, de manier van, uh, van werken, van trainen. Uh, uh, spelers uh, kunnen naar hem toe gaan, zoals vandaag trouwens ook al meteen gebeurt, dat is heel mooi om te zien. Uh, spelers die wat willen vragen of gedachten willen wisselen. Uh, in, in de breedste zin van het woord, uh, ja, denk ik dat dat heel waardevol kan zijn voor ons, uh, ons allemaal. Eigenlijk. En uh, dat heb ik ook altijd aangegeven, uh, dat ik dat nooit zou uitsluiten. Alleen ja, de ideale situatie moet zich, uh, moet zich wel voordoen. En ik ben blij dat uh, ja, Guus uh, nu niet meer als trainer actief uh, uh, is in, uh, in Rusland. Daarna even een periode heeft gehad waar hij waar even wat afstand heeft genomen. En ja, dat, we, dat ik hem nu bereid heb gevonden om, om, uh, om dit te doen. Philip Kokku. Hiddink is dus een beetje terug bij PSV. En hij waakt er zelf voor om te spreken van een terugkeer. Het is een uh, klein beetje deze interservering van de contacten... die ik al had met Philip en de technische staf. Ja. Voorheen, voor de winterstop. Nou, een paar keer geweest. En op verzoek van de technische staf van Philip... of ik wat vaker beschikbaar kon zijn. Ja, uh, ja Daar kan ik, uh, kan ik moeilijk nee op zeggen. Naar behoefte, één keer de week, één keer de veertien dagen. We zien uh, naar behoefte. Ja. Ik heb daar veel contact met Philip over de technische staf... Ja. Dus Het is niet meer dan een intensivering van wat ik in het verleden ook al een klein beetje gedaan heb. Een intensivering van bestaande contacten, zo noemt Hidding het dus. De vergelijking met Johan Cruijff, die bij Ajax de boel opschudde, ziet Hidding niet. Ook de timing van zijn nieuwe rol heeft niets te maken met het slechte presteren van PSV. Sterker, Hidding vindt die suggestie onzin. Nee, dat snap ik niet. Natuurlijk gaat het niet helemaal lekker met de, met de, met de club, dat is logisch, het moet er hoger staan. Uh, de vergelijking met Johan die gaat niet helemaal op. Omdat Johan natuurlijk de hele organisatie destijds bij Ajax over de kop gegooid heeft. En dat opnieuw ingevuld heeft. Dat zal ik niet doen. Het gaat hier voornamelijk om, nogmaals intensivering, het contact met de, met de technische staf. Ja. Niet meer dan dat. Maar toch, de slechte prestaties van PSV doen hem wel wat. Natuurlijk, dat is natuurlijk. Dat gaat je zeker aan het hadden. Zeker uh, omdat er ook jongens in de staf zitten waar je, waar je mee gewerkt hebt in het verleden. Ja. Dus als ze dan vragen, dan is het toch heel moeilijk om mee te zeggen. Dat doe ik ja. graag. Nee, hij is geen meester. Kijk, Philip zij, zij is leidend in deze. <tiek> en uh, daar waar hij wat wil sparen, wat hulp nodig heeft... Uh, en wat tegen hem aan wil houden, daar ben ik beschikbaar. En dat zei Gruus Hilling vanmiddag in Eindhoven. Paul Post van Omroep Brabant was erbij. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Hoe moeten we dit nou zien? Is een soort wanhoopspoging om het tij nog te keren? Nou, zo kun je het wel in. Ik vond het een uh, opmerkelijke move uh, vanmiddag uh, bij de persconferentie. Aan het einde van het uh, gesprek met uh, Filip Cocu. vroeg ik nog even naar Guus Hiddink, omdat ik wist dat hij uh, in de huis was. Nou ja, en toen kwam uh, dit, uh, dit verhaal, de structurele mentorschap van, uh, van Guus Hiddink, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, op het moment dat Filip Cocu wel wat uh, hulp kan uh, gebruiken... want ik moet zeggen dat het uh, krediet behoorlijk aan het afbrokkelen was... het lijkt wel alsof het een breekpunt was die wedstrijd uh, na RKC die uh, verloren werd... Dat ja de achterbal van Psv en ook intern, het is toch wel bewaard, Het verhaal van een jonge ploeg, het opbouwjaar, het, het, het, het smeden van, van een team, ja, het geduld uh, leek op te zijn. En dan uh, kun je op het moment dat de problemen groot zijn, zo'n zo boegbeeld als als Kuzinink die ja, binnen Psv toch onomstreden is, misschien wel goed gebruiken als een soort bliksemschijnheider. Ja, maar begrijp ik het goed? Jij vroeg ernaar. Het werd niet officieel bekendgemaakt eerst. Nee, ik had mijn vragen uh, naar Filip Cocu over Tim Bart Mogelijke vertrek van Tim Balthoud, de wedstrijd tegen FC Twente. De incidenten de afgelopen week met, met eigen supporters die de training kwamen verstoren. En eigenlijk op het van dat gesprek vroeg ik nog even naar uh, ja, hoe het gesprek was met uh, Guus Hiddink. Nogmaals, omdat ik uh, opgevangen had dat Guus Hiddink op de herfst was. Ja, en toen kwam dat hele verhaal van Filip van Cocu. Ja, een ja, PSV heeft natuurlijk niets meer te verliezen. Maar uh, de andere vraag is natuurlijk: wat heeft Hiddink hiermee te winnen? Nou ja, wat Hidding mee te winnen heeft... is misschien toch een soort loyaliteit naar Filip Koukou. Zij delen natuurlijk een verleden bij PSV, bij het Nederlands Elftal. Uh, ik denk dat hij Filip uh, Cocu ook heeft zien worstelen... Uh, met, met, met de moeilijke situatie en dat hij ja, met de ervaring die Guus heeft... en misschien toch het warme gevoel naar Filip Cocu en naar PSV... Dat hij, uh, ja, dat hij op deze manier zijn steentje wil uh, bijdragen. En ik denk dat Filip uh, Cocu toch wel uh, tot de constatering komt... dat waar iedereen uh, angstig voor was dat dit toch wel een hele jonge selectie is... met een hele jonge technische staf... dat hij wat ervaring en uh, ja, misschien toch inderdaad wat mentorschap... waar dan sprake van was... in de slotfase van uh, deze competitie goed kan gebruiken. Nogmaals, omdat uh, de grond onder de voeten van, uh, van Cocu toch ook uh, heter aan het worden is. Ja, heter aan het worden. Maar moet hij dan nog bang zijn voor ontslag? Nee, dat lijkt me eerlijk gezegd uitgesloten. Hoewel, zeg nooit nooit. Maar uh, ja, het is nogal een aparte constructie bij PSV. Het nieuwe beleid wat ingezet is... Ja, daar conformeert uh, de directeur Tini Sanders, Marcel Brans en Filip Cocu uh, zich daaraan. Dat is een weg ingezet is dus op het moment dat Cocu ontslagen wordt. Ja, dan moeten uh, Sanders die toch voor op te vertrekken En Brans in feite ook een biezen pakken, want dan is het totaal mislukt. Dus ik denk dat ze op, dat ze op deze manier de boel een beetje proberen te werken en het weer op een, op een spoor te krijgen dat dit seizoen nog redelijk aanvaardbaar afgesloten kan worden. Ja, en, en, en Guus Hidding tenslotte. Uh, is hij niet bang dat dit toch nog invloed heeft op zijn baan als bondscoach straks? Ja, wie zal het zeggen? Je zou kunnen zeggen dat hij zo weer, weer, weer feeling krijgt, voeding krijgt met, ja. uh, met het Nederlandse voetbal. Dus ja, zo heeft hij nadeel ook uh, zijn voordeel, ook uh, wat dit betreft gewoon voor uw Komen we toch weer op Kruif uit, hè? In deze cirkelwereld. <laughs> Oké, okay, Pappos. Daar begon je net mee, geloof ik, hè, met uh, Kruif en uh, de situatie bij Ajax. Daar begon het mee, ja. Post bedankt, hè. Graag gedaan.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 worden de eerste medailles verdeeld op de Olympische schaatsbaan. Sven Kramer, Jordi Bergsma en Jan Blokhuizen zijn de Nederlandse kandidaten voor een podiumplaats op de 5 kilometer. Teamgenoot en goede vriend van Kramer is Wouter Oldeheuvel. Hij plaatst zich niet voor Sochi en is vanavond hier in de studio. Uh, heb je de opening gezien? Jazeker. Ja. Met, met wat voor gevoel kijken daarna? Um, nou, het is al een tijdje geleden dat we dit plaatsing hadden... voor de Olympische Spelen, dus uh, het is wel een beetje berust nu... En ja, ik kan er wel rustig naar kijken, in ieder geval. Ja. Ja. Je zegt al, het is een tijdje geleden, dus uh, ik kan erin rusten. Je haalde het uh, bij lange na niet, want je uh, 14e en 17e plaats, als ik me goed herinner, uh, ja. op twee afstanden die je mocht rijden op het OKT. Maar ja, je had heel lang een blessure. Had je er rekening mee gehouden dat je het niet zou halen? Nou, ja, er, mo er moesten wonderen gebeuren als ik, uh, ja, ja. Als ik me wil plaatsen. En uh, Het ging eigenlijk heel goed. Uh, uh, Boven verwachting uh, plaats ik me voor de, de, de World Cups in het begin seizoen. Uh, op de World Cups reed ik niet uh, naar behoren en ook niet naar wat ik kon voor mijn gevoel. Uh, toch uh, goed gaan gaat voor, voor de OKT in, uh, in uh, Italië. En, ja, ik had er wel vertrouwen in. En als je dan niet de, de wedstrijd rijdt die je wil rijden op het, op het moment dat het moet... Ja, dan ben je wel behoorlijk teleurgesteld. En dat was ik dan ook. Ja. Uh, want je was heel lang geblesseerd geweest. Een knieblessure. Uh, hoe moeilijk is het om dan terug te komen? Uh, zwaar. Uh, heel zwaar. en uh, ja, Het heeft ook heel lang geduurd. Maar ja, eigenlijk toch wel weer altijd vertrouwen blijven houden. En ja, de juiste mensen om me heen ook met, met de ploeg. En uh, ja, dan zie je toch dat je dat aan kunt En dat je toch weer terug kunt komen. En uh, ja... Misschien hadden heel veel mensen niet gedacht dat ik nu nog terug zou komen. Maar ja, uh, ja toch wel. En nog een keer hierna? Terugkomen? Nog. Um, ja, nu ben ik goed in ieder geval. Ja. Dus um, nu moet ik ook goed blijven. En uh, de, de komende jaren uh, wil ik nog zeker blijven schaatsen. Ja. Ja, ja. Um, maar Olympische Spelen, je, je, als je jou, jouw lijst ziet: uh, medaille hier, medaille daar. Uh, WK's, uh, ploegen, uh, uh, achtervolging. Maar. Olympisch spelen. Nooit. Komt dat? Nee, Nooit gepiekt uh, op het goede moment? Uh, het had ook in ieder, geval in, in ieder geval met mijn lichaam te maken. Uh, Vancouver was ook weer een blessure. Yeah. Daar had ik een scheurje in Meniscus, maar daar heb ik wel mee doorgetraind. Maar ja, eigenlijk niet goed genoeg. En vier, of ja, vier jaar geleden nu weer niet uh, door, uh, ja, door blessure leed. En ja, dat, uh, dat knaagt wel af en toe. En dat is ook zwaar, maar uh, ja. Je uh, moet toch positief blijven. En uh, er zijn ook mooi and mooie andere dingen. En over via is het weer. Maar ja, dan ben ik zo weer 31. Dus uh, kan nog net. Ja, ja kan nog net. Um, uh, je zei al... Uh, nee, daar ben ik de vraag kwijt. Uh, maar even terug naar... Ja, Vancouver, uh, die noemde je net al. Je bent er wel geweest. Ja, hoezo uh, Vancouver was, is toch anders dan, dan Sochi. Sochi ging zo'n week van tevoren. Dus ik heb me eigenlijk nog... Uh, ja, tot en weer tot zaterdag met, met de jongens getraind en toen vertrok zij op zondag naar, naar Sochi. Vancouver was ja, toch over zee Noord-Amerika en twee weken van tevoren naartoe, acclimatiseren. Um, toen ben ik ja, meteen eigenlijk, omdat toen eigenlijk de, de hele ploeg schaars was, Erbe plaatst zich niet, karel plaatst zich niet, um, ja, dat was toch eigenlijk uh, een heel minder ervaring uh, ja, van TVM uh, naar na, na de Spelen en uh, toen hebben ze mij meegenomen als trainingspartner voor Sven. En heb ik een accreditatie gekregen tot aan de opening. Dus echt op de dag van de opening ben ik naar huis gegaan. En ja, voor de rest heb ik alles eigenlijk uh, wel uh, ja, meegemaakt. Wat moet je dan doen voor Sven, als je zegt trainingspartner? Uh, nou Ik heb gewoon in ieder geval mijn eigen programma ook gedraaid qua training. Oh. Kijk, uh, ik, ik train dan op dat moment toch iets meer dan, uh, dan iemand die moet pieken, zoals Sven. Uh, maar uh, ja, wat hij nodig heeft, uh, dat... dat, dat Probeer ik hem te geven als hij in moet rijden, als hij een stijger moet he hebben. Um, of we doen even een simulatie van een wedstrijd er binnen buiten, waar ik ja, bijvoorbeeld, ja, de, waar we een echte wedstrijd in de training gewoon ja. Simu uh, ja simuleren. En uh, zulke is, dingen. Is hij veel eisend dan? Um, ja, hij is ook veel eisend van zichzelf en ook zeker van de coaches. Maar uh, ja, dat maakt hem ook, denk ik, zo goed. <laughs> uh, heb je nu nog contact met hem gehad? Ja, ja, ik heb wel dagelijks contact met hem in ieder geval. Ja. Dagelijks? Uh, telefonisch? Uh... Ja. Ja, anders uh, lukt het bijna niet, maar uh, ja. Telefonisch uh, even over de sms of uh, ja, we bellen even. En vandaag gesproken nog? Yes. Wat zei die? hij? Dat hij gevallen was met de fiets. vanochtend voor de training. Oh? Dus uh, hij had een klein slippertje gehad en. er uh, was iets een stukje opgevroren en daardoor. heeft uh, ja, hij, hij even een slippertje gemaakt, maar. Uh, Verder niks bijzonders. Maar geen blessure? Nee. Nog uh, contact gehad over, uh, over de loting? Ja, ook. Uh, ja, hij zegt... Uh, het is niet de loting, maar... Uh, ja, ik moet gewoon volgas en uh, dat ga ik dan ook doen. Daar komen we straks uitgebreid op terug. In het oranje en het zwart liepen ze mee in de openingsceremonie... de Nederlandse delegatie met Jurien, vlaggedragen Jorien te Mors voorop. Alle deelnemende landen kwamen voorbij... in een bijna drie uur durend spektakel in het stadion. De 22e Olympische Winterspelen staan op het punt van beginnen. En bij voorbaat veel besproken Olympische Spelen... in het land dus van Poetin... Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Международного Олимпийского Комитета, олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Томас Бах. Dear Welkom bij de 22e olympische Games. En hier zijn we in de slaapkamer beland van Lubov. Een klein Russisch meisje van 11 jaar. Lubov betekent liefde en ze droomt over Rusland. Wie zien we daar? Nederland. Het oranje van Nederland. Nederland. En de vlaggedraagster, Doreen Termos. En u hoort het gejuich al in het stadion. En het is omdat de Russische delegatie al binnenkomt. Добро naar de 22e Olympische зимние игры in Sochi. their Olympic message of goodwill, of tolerance, of excellence and of peace. Have the courage to address your disagreements in a peaceful, direct political dialogue and not on the back of these athletes. To all of you, athletes, officials, spectators and fans, Around our globe, I say, enjoy the Olympic Winter Games in Sochi 2014. 22th, the 22nd Winter Olympics in Sochi I am open. De opening vanavond in Sochi. Wouter Oldeheuvel. Helemaal gezien? Um, ja, het meeste wel. Ja. Het, meeste wel. Je hebt, ja, het is drie uur lang. Dus uh, het is niet zo dat ik uh, ja, ervoor ga liggen. En uh, alles kijken. Uh, ik heb Nederland binnen zien komen. Dat vind ik altijd wel even leuk om... Uh, Te kijken wie om... allemaal herkent en ja, wie je daarom. ziet. En wie wie voorop ziet lopen. En, uh, nee, dat, dat vind ik wel leuk. En, uh, nee, en, en dan de vlam. Uh, dat hij wat... Uh, ja aangestoken en ja. Ja, that's it wat was voor jou het, het hoogtepunt um, nou ja. ja ik vond die ja het was sowieso al een heel spectaculaire uh, opening maar uh, ja hoogtepunt hoogtepunt niet, niet, niet in niet bijzonder kijk uh, ik vond uh, hoe ze de vlam uh, ja aanstoken ik had gedacht dat het allemaal weer echt echt uh, spectaculair ging daar in Rusland maar ja, ik denk dat de vlam was wel... Uh, ja, het was wel robuust en groot. Uh. En dat is toch het moment dat het allemaal begint, ja, hè? Ja. Niet, niet de toespraken en niet uh, de, nee, de, dat, de, nee. de officiële opening van Poetin. Uh, Kramer en uh, Wust waren er niet bij. Uh, maar ja, dat is logisch, hè? Als je zo snel in de week al moet, uh, moet schaatsen. Ja, volgens mij is dat ook de regel... Uh, twee dagen na de opening... Uh, dat je dan nog moet, moet presteren dat je er dan niet bij bent. En volgens mij zijn ze er alle drie de, de, de, de winterspelen niet bij geweest bij de opening. Nee. Ho, hoe zwaar is het eigenlijk om er wel bij te zijn? Want, uh, we, we zagen zelfs één land uh, met blote benen. Bij geloof ik uh, met blote benen naar binnen komen. Uh, het is toch koud s'avonds. Uh, uh, ja, is... En je staat en zit vrij lang. Ja, ik denk dat we kijk uh, De hele opening duurt drie uur. En langer. Maar ja, al die landen moeten wel eerst naar binnen. En er moet georganiseerd worden. En. Ja, ik denk dat ze, al, uh, ik denk dat ze sowieso 4, 4,5 uur op de benen staan. En uh, ja, ik vind de winkelen soms wel zwaar, dus uh, dan <laughs> moet dat ook al uh, pittig ja. zijn. Ja. Oké. Okay. Um, Sven Kramer en dus liepen dus niet mee met die Nederlandse ploeg, maar 30 andere Nederlandse supporters waren er wel bij uh, op die openingsceremonie. En Edwin Cornelissen ving ze na dat spektakel op. Ja, daar staan we buiten het stadion. De muziek is in het stadion en de atleten zijn daar ook al. Nederland, zojuist de ronde gemaakt en gaan zitten op de tribunes als daar ook de eerste Nederlanders alweer naar buiten komen. Margot Boer en Anouk van der Weijden. Ja, super gaaf. Dat uh, zie je altijd op tv en nu uh, loop je er zelf tussen. En het zit helemaal vol en allemaal, uh, ja, al die mensen op de tribune. Gaaf. Maar uh, wij zijn wat eerder weggegaan. Omdat ik al uh, zondag moet rijden natuurlijk. Dus, uh... dus het was even erbij zijn. En dan snel weer weg. Ja even zwaaien. En even kijken hoe mooi het stadion er van binnen uitziet. En uh, nu weer gauw we het bed in. Ja precies. Oké okay, slaap lekker. Dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> en Margot Boer was uh, ook van de partij. Ook al vroeg uh, weer het stadion uit. Hè? Want ja je moet natuurlijk ook aan de races denken. Ja dat klopt. Ja, ja. Nee, het was uh, super gaaf binnen. En uh, ja, wel veel energie. En uh, allemaal opgenomen. En, ja, het was gewoon wel heel leuk uh, om mee te maken. En nu inderdaad gaan we voorbereiden de wedstrijden en, uh, ja, Ik lig normaal wat vroeger op bed, dus dat gaan we nu ook gewoon doen. En, uh, nou ja, het is geval wel heel mooi om dit er mooi mee te maken. Ja. En dan hoor je altijd zeggen, van ja uh, met zo'n uh, zo openingsceremonie, dat schept ook wel een soort van saamhorigheidsgevoel. Hè? Als één groep zo naar binnen lopen. Ja, ja zeker. Ja. Dan hoor je gewoon de Nederlands omgeroepen. Ja, het is gewoon geweldig. En je ziet gewoon overal in die stadion zo vol, maar je ziet toch de oranje mensen zitten. Dat is gewoon geweldig. Oh, je straalt er helemaal bij. Ja, nee, ik vind het ook mooi. Dus, uh, ja, zeker. Van, en nu de wedstrijden? Nu komen de wedstrijden inderdaad. Dat zijn de vroege afhakers, maar het gros blijft zitten van de Nederlandse sporters. Want die willen natuurlijk zien hoe de vlam ontstoken wordt. En hier buiten het stadion heeft zich ook wel een club mensen verzameld die dat allemaal live willen zien. Rondom de plek waar die vlam moet gaan branden. Daar wordt het ontstoken. In de verte klinkt het gejuich van die mensen. Het vuurwerk is daar. En dan komen ook de Nederlandse atleten naar buiten. Shorttrekker Niels Kerstelt voorop. Ja, mooi man. Echt heel mooi. Maar uh, ah, het vuurwerk is altijd het mooist, maar uh, <laughs> ik ben gek op vuurwerk. Nee, maar uh, vooral in de, in de zaal met die, uh, met die ronddraaiende dames. Oh, dat vond ik echt geweldig. Ja. Ja. Ja. Ben je echt onder de indruk, hè? Ja, dit was wel echt een, een topshow. Ja? Ik heb er je... wel meerdere meegemaakt, maar dit was wel echt heel mooi. Ja, hoe hoog is deze geclasseerd? Hoog. kijk ik hou ook wel, ik word stil van klassieke muziek en uh, heel veel klassieke ja we zijn in Rusland, heel veel klassieke muziek, ja dat vind ik heel mooi. Ja. Nou hoor je vaak sporters klagen dat het zo lang duurt allemaal, hè. maar heb je dat gevoel uh, enig moment gehad? Het duurt altijd te lang, laat ik het zo zeggen. En uh, op een gegeven moment bij die speeches en zo. ik vond die speech van, uh, uh, hoe heet je het nou, uh, de, ja uh, uh, yeah, Bach, ja. Yeah. Die vond ik wel heel gewaagd, maar uh, wel respect ervoor trouwens. Hij haalde best wel uit richting, uh, ook richting Rusland, tikte hij op de vingers, uh, uh, de pers en de internationale gewoon alle wereldleiders. Die, uh, over de rug van sporters had hij het erover die uh, niet politieke zaken moeten, uh, moeten behandelen. Over de rug van sporters, dat vond, uh, vond ik best wel een pittige uitspraak van hem. Daar is ze, de vlaggedraaster de Jorien. En uh, hoe is dat geweest? Ja, supermooi. Je komt van onderaf het podium oplopen. En. Uh, ja, dan een immens groot stadion in natuurlijk. En dan mag je voorop lopen. En. Uh, ja, we liepen eigenlijk regelrecht. op de tribune ook af waar de koning en de koningin zaten. Dus uh, ja, echt super gaaf. En ja, weet je dan ook wat je moet doen als je die vlag in je hand hebt? Moet je ermee zwaaien? Dat is dat een beetje onwennig. misschien? Nou ja, ik wist niet zo heel goed dat ik moest zwaaien, dus een paar keer ging de vlag wel uh, een rondje om de stok, wat niet helemaal de bedoeling was. Maar ik uh, ja. deed het prima ging en uh, ik heb er echt van genoten dat was, uh, was mooi. Mark Tuitert is ook wat gewend als het gaat om openingsceremonies, maar uh, wat vond je van deze? Ja, mooi. Het was wel de koudste, dus uh, je hebt echt wel het gevoel dat, uh, dat we in de winter zitten hier. Ja, nou, ja, de rusten maken er... Uh, ik vind het al hebben hoor, ik heb wel iets met uh, historie en met geschiedenis en... Uh, ik hoor Niels Kerstelt al zeggen, het was wel genieten ook van de, van de klassieke muziek het past ook wel echt bij die Russen zo. Heb je het ook een beetje zo gezien? Ja, jij bent meer van de andere muziek Ja he? ik ben iets van andere muziek, nee, <laughs> nee, maar ik vind het wel uh, ja, gewoon, het is een, uh, gewoon een toneelstuk over de historie van Rusland en die Russen zijn hartstikke trots en uh, ja, het is, het is een land waar heel veel is gebeurd de afgelopen jaren natuurlijk, Dat, uh, ik vind ik heb ook wel iets met de historie in de geschiedenis, vind ik, uh, vind ik mooi uitgebeeld maar ja, voor mij gaat het, het gaat om de, de Olympische spirit... en uh, als atleet hier te zijn met de allerbeste atleten ter wereld. Uh, onder, onder de Olympische vlag en onder die gedachten. Dat uh, doet dat, ja, dat toch wat. En het afsluitende vuurwerk in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, de sporters moeten nu aan de slag, Wouter. Uh, Kramer, iedereen verwacht dat hij twee, drie gouden medailles haalt. Wat, wat doet dat voor een sporter? Nou, in ieder geval brengt het heel veel druk met zich mee. En ook voor hem, maar dat legt hij zichzelf ook op. En uh, ik denk wel dat hij het van per afstand bekijkt. En uh, zoals morgen is, dan de, de vijf kilometer. waar hij in van de eerste moet als favoriet. En uh, ja, ik denk dat dat alleen maar goed voor hem is. Uh, ja, is dat gunstig voor hem? Nou, gunstig. Ik, gunstig is altijd het laatste. Dat je, de la dat je weet wat iedereen gereden heeft. Maar nu moet hij wel gewoon laten zien van. Wat hij kan en hij zal dan ook vol uitrijden. En nu zul je ook zeker een kramer zien morgen um, ja, die vol gaat en, en dus zijn maximale race rijdt. Dus, en die uh, goud wint? Ik denk goud wint, ja. ja. Daar ja. ben je van overtuigd. Ja. Uh, maar ja, Als ik hem ook deze week sprak, uh, qua rondetijden, qua training, wat hij heeft gedaan, zit uh, het wel aardig goed, ja. ja. Um, je had het er net over twee medailles, wie wordt die tweede dan? Uh, ik denk Bergsmaar uh, zilverpakt. Uh, Bersma liet uh, in ieder geval in Heerenveen zien met het uh, KKT op 10 kilometer. Dat hij, ja, dat hij het ook alleen uh, kan. Hij reed eerst een stuk heel ver vooruit uh -huh. voor Sven uit. En hij laat zien dat hij uh, snelheid heeft en uh, ja, dat het wel uh, goed zit. Dus... En de derde man? Denk je niet dat hij... Uh, ja, Blokhuizen kan. Um, maar ik heb uh, Lee tegen Kramer gezien op 3 kilometer in, uh, in Heerenveen. Het Waar ja, Lee afsloot met uh, twee rondjes. Uh, ja, met uh, 29-91-0. Ja, en dat is vrij, uh, vrij hard. En uh, ja, ochtend wel erg goed. Ja. Bij de Olympische Spelen zijn er altijd mensen die uit het niets komen. Hè? Een Koreaan of wat dan ook. Uh, zoals vorige keer. Uh, ja. uh, Skobrev, die plotseling uh, de sterren van de hemel rijdt. Uh, uh, bovendien is het in Rusland. Zoiets verwacht je niet dit keer? Um, ja, Skobrev heeft gewoon toch te weinig laten zien denk ik en dat, ja nou, dat blijft er spelen en uh, hij kan zo weer uh, heel hard rijden maar ja hij heeft me toch niet ja, overtuigend genoeg gereden uh, ja, ja. dit seizoen en dan verwacht ik meer van op een 1500 meter straks van een Yuskov dan uh, dan van Skorbeh. Ja. Uh, even terug naar Sven Kramer, een keer goud gewonnen, sportieve drama's meegemaakt uh, in de keren dat hij uh, uh, gereden heeft, gevallen, verkeerde wissel. Nu ook die loting, speelt dat allemaal mee in je hoofd als je uh, bezig bent, zo'n dag voor uh, de vijf kilometer? Nou, ik denk dat in ieder geval uh, die vorige twee Olympische Spelen, daar denkt hij de op dit moment niet aan. Hij denkt dat hij is echt met de wedstrijd bezig van vandaag. En dat is ook het enige vanmorgen. wat je moet doen: focussen ja. alleen maar ja. op. Ja, en dat doet, dat doet hij. En ik denk die focus zit helemaal goed bij hem. En ja, uh, ik denk daarin scherpen en. Uh, Agressieve kraam zit morgen, ja. ja. Hoe was dat na Vancouver? Merkte je dat aan hè? toen dat gebeurd was, die verkeerde wissel? Uh, ja, natuurlijk. Ja, ik denk nog niet meteen, maar uh, meteen na Vancouver was het uh, ja, denk ik allemaal nog net te vers. En uh, de klap kwam denk ik veel later, ja. Wanneer? Ja. Nou, in ieder geval, uh, hij is dat seizoen nog in ieder geval begonnen, begonnen met ons uh, te trainen en... Daar merkte je af en toe dat het, dat het toch niet helemaal goed zat in, in trainingen. En daarna stopte hij ook, heeft hij het seizoen ook afgesloten meteen al voordat het eigenlijk begon. En uh, ja, ik denk dat het een heel goed, heel goed besluit was op dat moment. En, uh, even, Die blessure kwam hem eigenlijk wel uit, want daardoor kon hij zich ook mentaal. Ja, even ook echt, echt even de resetknop in. En hoe moeilijk het ook is, ook voor hem, uh, natuurlijk. Ja. Um... Kramer trainen vanmorgen voor het laatst. Uh, maar ja, het ging bijna mis. Je vertelde het net al toen hij op zijn fiets naar de schaatshal reed. Ik had even een, een, een momentje van onoplettendheid. Ja. Wat ja. was dat dan? Nou, dat was een beetje opgevroren. En toen uh, lag ik even op de grond met de racefiets, ja. Ja. Oh, een racefiets. Ja. Een val van Kramer. Dat, ja. dat, kan, groot, uh, nou, dat kan groot nieuws, uh, verder nieuws zijn. Ja, maar dat hoeft niet hoor. Nee, nee. Dat was ook niks. Nee, nee, nee. Wat, hoe is verder met je? Is dat, uh, wat, je kunt zeggen, dit was de laatste training. Dit is de laatste training van vier jaar trainen voor dit evenement. Zit dat ook in je hoofd? Um, nee, nee, nee, eigenlijk niet. Ja, ik moest even over nadenken. Maar nee, nee ik heb niet... Ik heb niet uh, dat gevoel heb ik niet. Welk nee. gevoel heb je wel? Nou, dat het gewoon de voorbereiding voor morgen is. En uh, dat, ik er, uh, dat ik er weinig meer aan kan doen. En hoe sta je er dan voor? Ja, ik denk heel erg goed. Ja, ik heb, ik heb een goed gevoel. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk elke dag hier uh, ja, fitter en scherper geworden. En uh, schaatsen gaat lekker. Want dit was een training. Wat was het voor training? Gisteren had je een easy day, hoorde ik. Wat was dit voor day? Nou, vandaag was uh, gewoon een reguliere voorbereiding. En uh, probeer uh, vooral het goede gevoel op te zoeken. En uh, schaatsen is toch uh, voornamelijk een heel erg een gevoelsport. Natuurlijk moet je zorgen dat alle componenten in orde zijn. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon het juiste gevoel op het ijs hebben... En, uh, ja, dat probeer je zo goed mogelijk na te streven voor de wedstrijd van morgen. Maar het is vooral snelheidssport. En ik zag Kempkers uh, ook met uh, de stopwort staan. En dan rij je 2,5, uh, 3 rondjes hard. Nou ja, en dan wordt er geïnformeerd wat voor tijden, wat voor tijden waren dat nou. 7, uh, 6, 7, 5. 27, 25. Heb je aan iedereen gevraagd zeker of niet? Nou, nee, dat niet. Nee. Maar ik ben wel benieuwd, want dat klinkt toch wel goed dan? Nou, op zich maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoor. Omdat... Uh, Kijk, uh, morgen moet ik twaalf rondjes en dat worden echt geen 27er. 27ers. Zou je wel willen natuurlijk en ik ook, maar dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus uh, het is meer om uh, ja, gewoon alles even, even te activeren en uh, gewoon op scherp te staan. Jij kwam terug bij Kemkes en toen vertelde hij blijkbaar die tijd en toen kreeg je wel een beetje zagrijnig erbij. Nou ja. ik bedoel, waar zat die zagrijnigheid dan in? Nou ja, nou, ik weet eigenlijk nee, nee, niet echt niet, niet onwijs zagrijnig of zo, nee. Kempjes stond te gebaren. En toen kon ik lip lezen. En dan zei ik van... Ja, dat, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Oh, dat weet ik wel. Ja, ik, ja, ik, ja, wat weet ik wel dan? Ja, dat, weet ik, dat nee. weet ik niet. Ik ben wel benieuwd wat zo iemand dan zegt. Want als je vier jaar hè, traint voor deze wedstrijd... In ja. vier jaar ben je met Kempjes in de weer en ja, ja. En dan op zo'n laatste dag, hoe dat dan gaat? Ja, dan gaat het gewoon net als alle andere dagen, hè? Ja. Ja. Morgen is niet zo'n andere dag, hè? Of dat is niet een dag zoals alle dagen? Ehm um, Nee, de... de...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 Ja, nee. natuurlijk ik hou, ik, hou je rekening met concurrenten. Maar en, en dat is ook heel gezond, denk ik. Maar ja, daar heb ik geen grip op natuurlijk. Ik, ga, ik kan alleen maar bezig zijn Zelfs zelf zo goed mogelijk voorbereiden voor morgen. En um, de beste rit van mijn leven te rijden. En dat zei Sven Kramer tegen Bert Maalderink. Ja, dan heb je alles gehad en dan ben je al gespannen. En dan komen er ook nog mensen van de pers komen bij je. En die, die vragen dit soort dingen. En dan ja, raak je toch een beetje... Ja, als ik het zo hoor, dan uh, als Bert het zo zegt van, uh, ja, je hebt vier jaar lang getraind voor deze wedstrijd, ja, ja dan, dan dan wordt het heel, heel spannend gemaakt en het is het ook. Maar uh, ja, nee. aan Sven om, uh, om cool te blijven morgen. Ja, uh, dit was een gesprek voor de loting. Toen wist hij nog niet hoe dat ging. Uh, jij hebt hem nog gesproken, sms-contact gehad. Uh, hij was niet echt enthousiast over die loting. Nee, klopt. Maar uh, ja, dat heb je niet in de hand en ja, dat is. Uh, hij heeft ook heel vaak uh, wel... Uh, Een wel geloot. Geloot, ja. ja, en, en uh, ja, je zorgt eigenlijk vooral in de Worldcups... dat je in die laatste groep zit. En dan uh, ja, heb je toch weer de pech dat... Uh, kijk, uh, uh, Sven Dree ging de Worldcups in Astana rijden... om in de laatste groep te zitten hierop te spelen. En dan rij je als eerste toch weer van de favorieten, ja. ja hoe belangrijk die... is zo'n loting? wel oh, heel erg belangrijk. Um, in ieder geval, hij is de eerste van de favorieten. Dus hij weet niet waarvan van tijd... Uh, de überhaupt kan gereden worden. Ja. Maar ik denk dat het voor Sven, in ieder geval Sven, is een rijder waar dat ook niet heel belangrijk voor is. Uh, normaal gesproken is het gaat met de concurrentie wel aardig groot. En kan hij het verschil maken. Maar uh, ja, morgen zul je in ieder geval. Uh, maximale rit van Kramer zien. Ja. Uh, voor degenen die het niet hebben meegekregen... hij rijdt in de tiende rit tegen Jonathan Kuk. Zijn grootste concurrenten zijn daarna dus pas. Gunstig voor Kramer is wel dat zijn Russische concurrenten... Kobrev en Yuskov al hebben gereden. Uh, en het dwijlschema is ook redelijk gunstig... want de baan wordt opgeknapt naar de vijfde en de negende rit. Kramer zit dus in de eerste rit na de tweede dwijlpauze. De vijf kilometer staat op het programma om uh, half één begint het. Uh, en de vraag is natuurlijk... Uh, heeft Jorrit Bergsma het beter getroffen? met die loting? Um, nou, niet, niet veel beter dan, uh, dan Sven. Volgens mij rijdt hij tegen de Noor uh, Pedersen. En uh, ja, Bergsma is een slow starter. In ieder geval in de opening. Dus hij zal één of twee ronden de voordeel van hebben. En dan ook zijn eigen rit maken, denk ik. Ja, hij rijdt na Kramer. Hij weet in ieder geval wat hij moet doen om Kramer te verslaan. Dus Steven Dadenboud praat erover met Jorrit Bergsma. Ja, Jorrit. Uh, je hebt getraind de laatste training voor de vijf kilometer van morgen. Ondertussen werd er geloot ook. Heb je inmiddels al een beetje meegekregen hoe dat er morgen uit zal zien? Ja, ja ik heb het net, uh, net te horen gekregen. Dus, uh, ja. Van wie? Van Anema, die uh, hoorde van de kant. Uh, er stonden uh, maar zijn dus een en Die stonden allemaal aan de kant en die, die kregen hem als eerste binnen, denk ik. Ja, er gaat dus een lopend vuurtje dan door zo'n uh, zo ijshal? Ben je ja. er blij mee met deze loting? Ja, ik ja, denk het wel. Uh, we hebben... Uh, ja, maar uh, zoals een Kramer en Blockhuis en een Ali, en Scoop die toch, het, uh, die toch uh, de gevaarlijkste klanten zijn, die hebben allemaal een iets mindere tegenstander. Dus uh, ze moeten allemaal de, de rit zelf maken, en, zo, uh, en ik ook. En ik denk dat het, uh, ja, ik denk dat het goed is. Als dus, uh, je ja, het, ja. het over die tegenstander hebt, Peters, in jouw geval, heb je daar wat aan? Of ben je sowieso iemand die eigenlijk vooral alleen rijdt? Ja, het liefst rijd ik wel alleen uh, mijn eigen ritme. En, uh, ja, dat heb ik het liefste en uh, ja, ik denk dat ik daar heel blij mee ben. Ja. En je rijdt na Kramer en na Skobref, maar vooral na Kramer. Is dat belangrijk? Uh, ja, ik denk dat op 5 kilometer iets minder van belang is dan op een 10. Maar uh, ja, het is toch wel uh, lekker. Je weet ongeveer wat je moet rijden. Maar uh, ja, je moet er wel in staat zijn om het te rijden. Dus, uh, en ja, misschien is het ook wel lekker om gewoon een lege uh, rit in te rijden. Dus, uh, maar ja... Ah ja, ik weet het niet. Uh, ja, Kramer is hier toch de, de grote favoriet. Dus uh, dan weet je wel ongeveer uh, hoe hij ervoor staat. Maar uh, ja, in, in een rit namen zit Blokhuizen. En, en uh, Lee zit in de laatste rit. Dus uh, ja, dat zijn ook gevaarlijke mannen. Dus uh, jij moet gewoon al, ja, alles geven. Jorrit Bergsma, hij treft Sverre Lund Pedersen, dus uh, we hoorden het net al in de twaalfde rit dan uh, Jan Blokkenhuizen tegen Bart Swings, de Belg. En de laatste rit Patrick Beckert en Lee Sung Hoon tegen elkaar, de Koreaan. Um, ja, je hebt al min of meer gezegd wat de grootste concurrenten zijn. Die zijn er eigenlijk niet, hè? Nou, die zijn er zeker wel. <laughs> ja, nee. Uh, het is niet zo dat het even zomaar uh, even doet. En uh, Bergsma vind ik erg goed, uh, dit jaar. Uh, ...toch beter dan weer dan vorig jaar al. En, uh, en ja. Lee de Koreaan. De Lee, ja. Lee de Koreaan, uh, ja, daar weet je zo, zo slecht waar je ervan kunt verwachten. Hij heeft uh, dit seizoen niet heel, uh, ja, heel veel op podium gestaan. Volgens mij één keer in Berlijn en that's it. En, ja, dat zijn de verraderlijke. Hoe ja. ga jij het volgen? Uh, thuis gewoon, ja. Gewoon ja. voor de tv. elke rit kijken? Alles bijhouden? of, of nee, ik alleen in je bij. hoofd. Ja, nou, dat hoeft ook niet. Maar het wordt vaker goed bijgehouden op tv. Ja. Ja, de eerste paar ritjes zou ik misschien niet zien. Maar daarna uh, ga ik zeker uh, ervoor zitten. Ja. We zullen het zien morgen om half één de uh, vijf kilometer. Uh, en dan jouw toekomst. Uh, jij blijft gewoon schaatsen? Ja, ik blijf sowieso schaatsen. En uh, ja, de, de toekomst voor de sponsor is nog. Uh, je zit ja. nu weer bij TV TVM? Ja, ik, zit bij, ja, ik zit nog steeds bij TVM. En onze contracten lopen allemaal af dit jaar. Dus. Uh, zijn hard op zoek naar een nieuwe sponsor. En wat uh, valt het te rijden de komende weken? Nederlands kampioenschap. Ja, dat is uh, begin, uh, begin maart uh, in Amsterdam. Dus uh, op de coolste baan uh, van Nederland. Dus uh, in het Olympisch Stadion. Uh, ja, wel een speciaal, uh, speciaal NK. En daar kan je nog plaatsen voor? Het WK in Heerenveen nog. En gok je erop dat dat lukt? Uh, nou, ik heb in ieder geval dit jaar niet gelegd. Echt op het Allround. Je zou maar... zeggen, dat zou weer een wonder zijn als dat zou lukt. Nou, nee, uh, ik heb uh, ik heb afgelopen weekend ook een uh, grote vierkamp gereden. Uh, ook als, uh, meer als, uh, als training. En uh, nou, de allrounders zit nog steeds uh, ja, in mijn bloed wel. Oké. Okay. Wouter Rodderheuvel, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Goed gedaan. Deze week blikken we terug op opmerkelijke momenten uit de Olympische wintergeschiedenis. Vandaag deel 5 van de serie gemaakt door Edwin Cornelissen. Eddie de Eagle, hij staat bekend als een droge piloot. Het is Cranberry! Oh, Willem gaat mee. Op er weer rust in de kunstrijdwereld voor een unieke beslissing. Olympische incidenten. Oh, oh, oh, oh, oh, wat een drama! Dit keer de Spelen van. 2002 Salt Lake City. Sport, kunstrijden. Het verhaal van. De zilveren medaille die goud werd. Verteld door. John Hannibal. Nou, op dat moment stond dus het Russische paar beresnaya nou ja, stonden één. De Canadezen zijn nog volledig in de wedstrijd, staan nu op de tweede plaats. Dat was uh, volkomen terecht. En, en de kansen liggen nog volledig open voor Olympisch goud. Maar we zaten natuurlijk in Noord-Amerika. Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk buitengewoon hoog, hier in Salt Lake City. Dicht bij Canada. Nou, na de korte keur komt dus altijd de vrije keur. De finale, zeg maar. Jelena, Pierre Naja en Anton Sikronitse. hebben als eerste paar kwam het Russische paar op het ijs. Oh, de ijs. de en Ritberger. Die hebben heel goed geschaatst. Ja, prachtige uitrijdboog. Het was een prachtig paar. En uh, ze waren al jaren aan de top. Een prachtige keur die met zoveel passie... met zoveel overgave is gereden. Heel Russisch. De Russische elegantie en de, de, de, de, de klasse... En dus die hadden gewoon goed gereden. Ondanks een foutje, want die zag bij de landing dat het niet helemaal goed ging. Eén kleine hapering, maar dat mocht niet geen naam hebben. Na nou, die fantastische ja, kuur niet? van de Russen kunnen de Canadezen daar nog iets beters tegenover stellen. En toen kwam dus het Canadese paar op het ijs. Weggeworpen drie vrouwen Ritberger, ja! En die reden, ik weet het nog, op Love Story, de muziek uit de film... En uh, die uh, reden een hele andere koe. De rillingen gaan nu door je lijf. En uh, ja, toch uh, heel goed, uh, foutloos. Horrible. En ik weet dus het enige wat ik heel zeker weet, is wat ik gezegd heb nadat ze gereden hebben. En dat was, nou, dat is dus eigenlijk een kwestie van smaak, zoals het zo vaak gaat. Was Um, de een vindt die klassieke Russische stijl mooi. De ander zegt nou dat Amerikaanse, hè, met de muziek uit Love Story, schmaltzer, zoals de thuis zeggen, dat vind ik nou prachtig. Tender, playful, accessible. Ze hebben allebei goed gereden. En ik zei nou ja, het is uh, samen aantikken. Het hardste ding om te doen is te blijven performance, één stap tijd. Ja, een heksketel. Ik bedoel, iedereen ging uit zijn dak. En uh, ja, dat was in Noord-Amerika. En ze terecht, ik bedoel, ze hadden heel, heel goed gereden. Iedereen dacht, die gaan het wel winnen. And the Russian domination. Perhaps ended again by Canadians. Maar zo zit het niet in elkaar. We zullen zien hoe die jury dus beslist. Here are the marks. Nee, het was net niet goed genoeg van de Canadezen om te winnen. Oh, the ja, er werd heel veel in het groep. Het was uh, toch wel, uh, ja, het, het, het was niet prettig. They wonen dat programma. I, I, there's not a doubt of anyone in the place except for maybe... A few Dit is een beslissing, zoals er in het kunstrijden in de 100 jaar of 125 jaar dat er wereldkampioenschappen zijn, zo vaak beslist wordt. That will be debated forever. Second place. En ja, wat er toen gebeurd is. This competition is not over yet. Dat was het nu het best. Na de vrije kuur voor paden, dan heb ik het dus over kunstrijden, is er een heuse rel ontstaan. Het schandaal kwam pas echt aan het rollen toen bleek dat een van de juryleden, een Française, onder druk zou zijn gezet door het Russische kamp. Het Franse jurylid raakte in opspraak. Die was a French judge. Zou dus, het ging dus om de Franse ijsdansers. Die moest Olympisch kampioen worden. En dan zouden de Russen, die zouden hun helpen. En dan zouden de Fransen, zouden dus de Russen helpen bij het paarrijden. There they are. There's the conspiracy theory. Them, them, Heel Canada raakte in rap en roer. En ook de Verenigde Staten deed eraan mee. Don't you see it was so much deeper than that. Yes, the judge fixed it. But her boss forced her to. And if that wasn't enough, the Russian mob was all over it. De Franse jurid werd geschorst. Toen viel de boel. In elkaar, maar ja, nogmaals, het is eigenlijk nooit helemaal bewezen. Het IOC wilde zo snel mogelijk van de rail af en zette de internationale schaatsbond onder druk. Jacques Rogge was bij zijn eerste Olympische Winterspelen, dus die eerste Olympische spelen kwam hij in een heel moeilijk parket. The Executive Board of the IOC agreed and a gold medal will be awarded to the Canadian Canadian pair. En besliste toen dat er een tweede gouden medaille moest komen. Het compromis was om dan maar beide paren goud te geven. En zo, so silver medals turn to gold. Not by the alchemist's magic, but by decree. Nou, dat was nog niet vertoond in het kunstrijden. Guys, this is a, this is an extraordinary event. En dat heeft ons sport niet zoveel goed gedaan. En nu wat serious reform. In het Olympisch, internationaal Olympisch Comité gaat aan het werk van de juryleden strenger controleren... om ervoor te zorgen dat ze eerlijke punten geven. Het heeft enorme gevolgen gehad voor de sport. Uh, men heeft de hele, uh, uh, ja, de hele berekening, men heeft alles anders gemaakt. En... Het gaat allemaal mathematisch tegenwoordig. De technische waardering, dat is vooruitgegaan... Dat moet ik wel zeggen. Daar kan je nu uh, beter, uh, beter om aanstaven. Men weet waar men naartoe is. Uh, alleen uh, ja, de, de tweede waardering blijft kunstrijden. U hoort de bijdrage van Edwin Cornelissen. In de Eredivisie scoorde Vitesse en Ado Den Haag vanavond niet. In Arnhem werd het 0-0. Vitesse liet dus weer punten liggen in de strijd om het landskampioenschap. Trainer Peter Bos over de slechte serie van zijn ploeg. Nou, wij proberen wel gewoon iedere wedstrijd uh, op zichzelf uh, te analyseren. Maar als je ons volgt dan zie je dat het de laatste weken niet zo fris is... Als, uh, en flitsend is als, als wat met name voor de winterstop was. Dus frisheid, daar waait je het aan? Frisheid, zelfvertrouwen, ja, nog wel een aantal zaken... Maak je jullie nu af? Trek je die conclusie om de lands Of ben je zover nog niet? Is dat een beetje journalistenpraat? Ja, nee, kijk, ik heb daar nooit over gesproken. Dus het lijkt me ook niet... Uh gepast om dat op dit moment te doen. Peter Bos, de trainer van Vitesse, dat dus met 0-0 gelijk speelde... tegen ADO Den Haag. En dan nog tennisnieuws. Andy Murray doet mee aan het ABN-tennis-toernooi in Rotterdam. Toernooi directeur Rysad heeft de Brit op het laatste moment vastgelegd. Murray is de nummer 6 van de wereldranglijst. Hij heeft de andere, heeft de andere wildcard voor het tennistoernooi... aan de Nederlander Jesse Kaloen gegeven. Er waren overigens ook nog twee afmeldingen. Milos Rauwinic en Jurgen Meltzer komen niet. Die zijn geblesseerd. Morgen om 12 uur is er Radio Olympia met Robert Meder en Lara Rensen. En morgenavond 7 uur natuurlijk de normale langs de lijn met voetbal. Het komende uur kunt u luisteren naar Met Het Oog Op Morgen. Thijs van der Brink zit dan achter de microfoon. Prettige avond toch?